Het is negen uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De top van het Internationaal Monetair Fonds in Washington heeft niet geleid tot concrete nieuwe afspraken over de Europese schuldencrisis. In een persverklaring beloven het IMF en de eurolanden een krachtige aanpak. Het IMF gaat bekijken welke middelen het nog heeft om de crisis te bestrijden. IMF-topvrouw Lagarde zei dat wat nu in het noodfonds zit, verbleekt bij de potentiële behoeftes van kwetsbare landen. Op de vergadering van het IMF werden de eurolanden flink onder druk gezet. De Amerikaanse minister van Financiën Keitner waarschuwde voor een run op banken als de Europese Centrale Bank en de eurolanden niet krachtiger optreden. Op Java zijn bij een zelfmoordactie op een kerk twintig mensen gewond geraakt. De dader is om het leven gekomen. De aanslag was in de stad Solo. De dader liep na afloop van de dienst tussen de kerkgangers de kerk uit toen hij zichzelf opblies. 20 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar de meeste zijn alleen licht gewond. In Nepal is een klein vliegtuig neergestort met aan boord 16 toeristen en drie bemanningsleden. Waarschijnlijk zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Het toestel van de Nepalese maatschappij Buddha Air had een rondvlucht gemaakt boven de Himalaya en was op weg naar de hoofdstad Kathmandu.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 In New York zijn 80 mensen opgepakt bij een protest tegen het financiële systeem. Ze werden gearresteerd toen honderden betogers vanaf hun tentenkamp in Manhattan richting Wall Street gingen. Volgens de demonstranten trad de politie buitensporig hard op. De politie zegt dat de demonstranten verzet boden. het motto Occupy Wall Street bivakeren de betogers al een week in een tentenkamp. Ze zijn geïnspireerd door vergelijkbare protesten in Spanje. Het weer, veel zon, het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Er is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A73 Nijmegen-Venlo. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Vierlingsbeek en Venray Noord. De vrachtwagen is daar dwars door de vangrail gegaan. Verkeer tussen Nijmegen en Venlo kan in beide richtingen het beste omrijden via Eindhoven.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 Is de Ali B op volle toeren, boeren op trouw, hello goodbye of wie is de mol? Stem nu op televisiering.nl. U ja, hoort... zo. Oh, sorry. Moet ik wel? Ja, dat wil ook nog op jou kunnen stemmen, hè, televisiering. Oh, ik was <laughs> talent, uh, talent of the year. Goed. Ja, u gaat zo meteen horen waarom uh, Texel ons niet meer nodig heeft. U krijgt Nederland in beeld... En we ontvangen Maarten Haaier van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. In de categorie nieuws uit de natuur was dit de afgelopen week toch wel een heel bijzondere. Luister nou eens goed. Sinds de val van het communisme worden er in Oost-Europa meer intelligente vogels waargenomen. Nee, maar bedoel je dan dat uh, kapitalisme vogels slimmer maakt? Nou ja, kapitalisme maakt volgens misschien dikker als er meer te eten valt. Maar het gaat hier om iets anders. Na de val van de muur veranderde het Oost-Europese landschap in rap tempo. In steden werden veel parken en groene gebieden aangelegd... terwijl juist op andere plekken moderne nieuwbouwwijken verrezen. Ja, dus de hele boel die ging op de schop? Ja, precies. En laat het nou juist vogels met een grotere herseninhoud zijn... die zich veel beter aanpassen aan snel veranderende omstandigheden... Ik heb even met Nico de Haan gebeld, die moest ook lachen om dat berichtje. Maar hij beaamt wel, opportunisten, grote vogels en gaaien, kouwen, kraaien en raven... die doen het in dit soort omstandigheden beter dan soorten die kieskeuriger zijn en kwetsbaarder. Nou ja, Oost-West en zo. Wat zei je? Het, het klein orkest daar nog maar weer over? En de vogels vliegen van Wester-Oost-Berlijn, worden niet teruggevloten ook niet, nee. Oké, okay, dus naar het oosten vlogen dus voornamelijk eh, domme vogels. Ja, ja ze, ze zullen allemaal wel eens een kijkje <laughs> genomen hebben in het oosten. Maar de Duitse vogeltellers die zeggen dus dat er na de val... in ieder geval meer slimme rikken zijn blijven hangen. Ja, oké. Okay. Het kapitalisme heeft gezegevierd En nu zitten er meer slimme vogels. Ja. ja, ik weet niet hoor. Ik vind het nogal politiek gekleurd vogelnieuws. MUZIEK ja. Het eerste deel, het Allegro uit de zevende symfonie in G. Groot, uitgevoerd door de Academy of Saint-Martin in de oh nee, Saint Fields onder leiding van Neville Marinier. En we hebben een <coughs> reactie gekregen op mijn vraag. Ik heb even een foto van het gekke knaagdiertje, wat ik had gezien in Frankrijk, op uh, ons webblog gezet. En volgens een luisteraar is het een bever. Rat. bever, dus ge geen muskusrat. Een bever, maar een beverrat. Bever. Dat... Geen muskusrat. Nee, een muskusrat is weer uh, kleiner, volgens mij. Een waterkonijn. Het is niet een waterkonijn, okay. een beverrat. Goed. Tien, tien. Over twee weken is het weer 10 oktober, de dag van de grote energiecampagne. Het motto van dit jaar: wat doet u uit op 10-10? Als zoveel mogelijk mensen tegelijk laten zien dat ze makkelijk wat apparaten uit kunnen zetten, zouden de energiebedrijven dat in de afname moeten kunnen merken. Op de waddeneilanden wordt de komende jaren met extra belangstelling naar het energieverbruik gekeken. De eilanden hebben vorige week met elkaar afgesproken dat ze voor 2020 helemaal zelfvoorzienend willen zijn op energiegebied. De voorloper hierbij is Texel, eiland Texel, samen met een stoet vertegenwoordigers van de gemeente, het coöperatieve energiebedrijf. En stichting Duurzaam Texel is erop buiten gaan kijken hoe de eilanders die ambitie willen waarmaken. We hebben een niet al te winderige dag uitgekozen voor ons rondje Tessel. Dat, nee. dat rondje begint in dit geval op het dak van het havengebouw. Jort Kuiken van Tessel Energie. We kijken naar ja, wat nu nog de enige overgebleven windmolen van Tessel is. Die staat nog wel te draaien. Hij staat nog te draaien. Het is een, uh, uh, een, een windmolen die voor, voor Tessel Energie uh, uh, energie produceert. En uh, je, je kan het zien uh, op het eiland hebben we. Een aantal dorpen en een van de kleinere dorpen die kan volledig voorzien worden met deze molen van elektriciteit. Eén molen doet een heel dorp. Eén molen kan dit dus hele dorp voorzien. 750.000 kWh draait hier per jaar. Maar er stonden hier tot voor kort nog meer molens, Pieter de Vries van de gemeente? Dat klopt inderdaad, ja, ja. Maar dat waren hele oude. Ze leverden ook niet echt heel veel op, dus, dus uh, uh, anders dan lawaai op dat moment. En uh, dus de, de meeste mensen waren daar zelfs blij mee dat die weg konden. Maar in jullie ambitie om in, in 2020 helemaal energie zelfvoorzienend te zijn, ja, zou dat een eerste mogelijkheid zijn om weer nieuwe windmolens te plaatsen, denk ik, of niet? Uh, dat is uh, op dit moment in ieder geval uh, technisch en financieel de, uh, de beste manier om, uh, om duurzame energie op te wekken. Uh, het heeft wel een keerzijde en ook daar hebben we in dit, zoals je kunt zien, prachtige landschap uh, wel mee te maken. Uh, het zijn natuurlijk obstakels, het is een open en vlak landschap en er zijn ook heel veel mensen die het nog niet mooi vinden. Maar ja, aan de andere kant van dit uh, gebouw, Erik Hercules, uh, wethouder, daar zien we ook al wat... Uh... Wat er verder nog gedaan kan worden aan duurzame energie, er staan uh, zonneboilers en uh, zonnecellen die uh, elektriciteit produceren. Hoe ver komen jullie daarmee? Daar komen we heel ver mee. Uh, heel simpel gezegd, we hebben een rekensommetje gemaakt om te kijken wat er moet worden neergezet tot aan 2020. Uh, zonnepanelen uh, zijn daar een, uh, uh, een onderdeel in. We maken een enorme slag in op dit moment ook. We worden ondersteund door de provincie en er wordt een groot zonnepanelenproject hier uitgerold op het eiland op dit moment. Een ander initiatief wat we hebben, is uh, het uh, verbeteren van de bebouwde omgeving. Staande gebouwen en recreatiewoningen, waar uh, kan worden bezuinigd, heel simpel, op energie. En de doelstelling daar is om uh, een derde van het energieverbruik te besparen tot 2020. Dus niet alleen de productie, maar juist ook aan de gebruikskant kijken. Als je ja, ja kan. dat is een, een van de meest logische stappen is om te kijken wat je gebruikt en om dat naar beneden te uh, schalen. Een tweede stap is om te kijken of je het beter kunt inzetten, de energie die je ja. gebruikt. En de derde is dan uh, schone energie zelf opwekken. Het interessante is dat we uh, als gemeente wel ondersteunen in alle initiatieven die hier zijn. Maar wij gaan natuurlijk zelf niet windmolens neerzetten. En zelf niet zonnepanelen neerzetten. En dan kijk je onder andere ook naar Corine Hordek van stichting Duurzaam Tessel. Jullie spelen daar ook een belangrijke rol in, in het hele verhaal. Ja, al uh, langer dan tien jaar inmiddels. Ooit voortgekomen uit de werkgroep Duurzaam Toerisme. Toen concludeerden dat je niet, als je op toerisme wilt inzetten, dat wilt verduurzamen. Dat je dan ook juist naar energie, ondernemerschap, bouwen, educatie moet gaan kijken. En in die formatie al elf jaar actief. Noem ze een concreet voorbeeld. Uh, actie Waterbespaarders, geld besparen als water. Dat is uh, in eerste instantie hebben wij alle Tesselse scholen en leerkrachten getrakteerd op waterbespaarders. Dat zijn kleine dopjes die je in de klaan plot en dan bespaar je de helft water en als je dat water verwarmt ook energie. Uh, vervolgens hebben we die ook aan alle huishoudens op Tessel uh, uitgedeeld. En zo'n 40% volgens de berichten van de Tesselkrant hebben ze ook daadwerkelijk in gebruik genomen. En dat is iets uh, dat je dus daadwerkelijk bespaart, maar ook een kleine prikkel in bewustwording. Geeft. En merkt Tesel Energie dat dan inderdaad al dat het energieverbruik voor bijvoorbeeld het verwarmen van het water omlaag gaat? Uh, dat merken wij ook. Uh, wij willen als Tesel Energie eigenlijk geen, niet veel uh, zo hoog mogelijke rekeningen naar de klant sturen, maar we willen ook graag meedenken met de klant om energie te besparen. En dat is ook uh, denk ik de grond waar hoe Tesel Energie is ontstaan door de doelstelling van de gemeente hè, om te zeggen van ik, wil in 2020 wil ik zelfvoorzienend zijn. We hebben ook een aantal ondernemers gezegd oké, okay, dan hebben we ons eigen energiebedrijf nodig. Het zit wel een beetje in de Tessels geest, hè? Het het Tessels een... eigen stoombootonderneming, ja. ja. Tessels ja. eigen energie. Absoluut. Ja. De, de, de, de bereidheid van de mensen om over te stappen naar Tessel Energie is ook die drempel is heel laag. Ik bedoel, iedereen is er eigenlijk ook wel heel erg trots op. De, de wethouder re refereerde net ook aan de, de zonnepanelen. Uh, wij hebben nu drie grote projecten hier neergezet. Hey, daar kunnen we elders op het eiland ook wat van zien, geloof ik. Hè? Daar gaan we zo meteen even dus naar zullen kijken. Zullen we, zullen we, daar, gaan gaan kijken? we dat daar doen? Ja, prima. Ja, en de tweede stop op ons hele korte rondje Tessel ja. is bij de, moet ik even goed kijken, coöperatieve co aardappelbewaring. Aardappel ja, uh, en daar liggen op het dak uh, heel veel mooie zonnepanelen. Er liggen een heleboel zonnepanelen. Uh, hier ligt 700 vierkante meter zonnepanelen op de daken. Deze coöperatie is energie-neutraal geworden, doordat nu wij deze panelen hierop hebben geplaatst. Ja, dan hebben we het tot nu toe vooral over elektriciteit, maar ja, warmte is natuurlijk ook uh, een, een belangrijke factor. De insteek van de gemeente is ook uh, eigenlijk vanaf het begin al om niet te wedden op één soort, maar juist om al het mogelijk te gebruiken passend bij het eiland. Nou ja, zon. Uh, Tesla heeft de meeste uren zon in Nederland, dus uh, die moet je benutten. Uh, wind zou je natuurlijk ook moeten benutten dan. Uh, uh, maar getijdenenergie is misschien een mogelijkheid. Ja, dat hebben we toevallig hier, uh, dat past hier, dus zou je het hier moeten doen. Um, is de gedachte erachter. En dus vanuit verschillende invalshoeken uh, is het realiseerbaar. Dat ja. is zeker. Kijk, we zoeken natuurlijk naar uh, allerlei technische oplossingen. Ja, Erik Hercules, de wethouder. Om um, uh, te voldoen aan uh, nou ja, energieonafhankelijkheid in 2020. Negen jaar van nu. Het uh, is dus een eenvoudige uh, rekensom om zonnepanelen, windmolens, biomassa... om dat bij elkaar op te tellen. Maar dan ben je er nog niet. Want ondergrond. Het netwerk, wat bij iedereen in Nederland en op de wereld loopt... ja, dat is eigenlijk een heel erg belangrijke factor in het duurzaam worden. Op het moment dat je een windmolen neerzet en je gooit het gewoon op het uh, stroomnetwerk... dan blijft die energiecentrale gewoon doorstromen. Uh, wat wij willen is, en dat willen ook de energiemaatschappijen... dat willen ook de netwerkbeheerders, is dat op het moment dat je lokaal opwekt... dat je dan ook die energiebehoeften uh, en ener uh, de energieopwekking daarop aanpast... Uh, en daarvoor is er een aanpassing van het netwerk nodig. En daarvoor is een heleboel slimme software nodig. Smart Grid noemen ze dat. Maar willen jullie dan echt bijna letterlijk die kabel die door het Marsdiep nu misschien nog loopt... ...straks doorknippen om echt helemaal zelfvoorzienend te dat zijn? Dat is natuurlijk het, dat is het ideaal. Dat is ook ons gaat dat uit... lukken voor 2020? Natuurlijk gaat het lukken. Uh, ja, dat gaat lukken. Dat weet ik zeker. Niet alleen maar omdat uh, uh, wij dat toevallig willen, maar de hele wereld moet uiteindelijk uh, uh, aan. De hamvraag is ook nog eventjes voor de korte termijn, voor dit jaar. Wat doet Tessel uit op 10-10? Ja, we doen al een heleboel uit. Dat hebben we ook al gedaan voor 10-10. Uh, een van onze kernwaarden is nachtelijke duisternis. Maar eigenlijk de, de hamvraag die eronder ligt is hoe meet je wat je uitdoet? En we zijn nu bezig uh, met een programma om alle huishoudens op Tessel om daar slimme stroommeters uh, aan te kunnen leveren. Uh, we hopen dat uh, in samenwerking met partners voor uh, het tweede kwartaal volgend jaar al voor elkaar te hebben. Dus als u volgend jaar terugkomt met die vraag, wat doen we uit op 10-10? Dan kan ik u uh, tot uh, drie cijfers achter de precies vertellen wat, we, uh, wat dat heeft opgeleverd. Zou dat mensen in ieder geval heel erg bewust zijn van wat ze doen? Juist, ja. Ik denk dat we nu al uh, samen met Duurzaam Tessel Um, ...de afspraak kunnen maken dat we gewoon heel snel hier op Texel een actie voor Tintin uh, in elkaar uh, zetten. Uh, want dat is een van de krachten van Texel. Het is binnen nou, uh, drie telefoontjes geregeld. Duurzaam Texel gaat oproepen om uh, op 10-10 zoveel mogelijk uit te doen. Zeker. Dat uh, was een plotseling einde. Uh, ja, zeker. De stichting Duurzaam Texel roept alle eilanders dus op om mee te doen met 10-10. En uh, wij doen dat ook voor de rest van Nederland. Wat doet u uit op 10.10? Kijk voor meer informatie over de campagne op onze website vroegevogels.vara.nl. Speelde de toccata uit de suite voor harp opus 83... van de Engels componist Sir Benjamin Britten. Ber van Perlo. Hij heeft al tien vogelritsen op zijn naam staan... maar in Nederland kent niemand hem. Hij schrijft dan ook uitsluitend over buitenlandse vogels... vandaar dat hij beter bekend is als Burvin Burlow. Maar wie is deze man? In ieder geval is hij bescheiden. Ja, dat kan ook niet anders als je zo weinig aan je eigen PR doet. Janet Paramoor zocht hem op in zijn huis in Alkmaar... waar hij werkt aan zijn nieuwe gids over Surinaamse vogels. En zo bescheiden als de man is, is ook zijn werkplek. Een tafel in een hoekje van de kamer. En dan, up, up, up, zo. Ik uh, ben dus nu uh, bezig aan een plaat met uh, vliegenvangers in, uh, in Amerika. En speciaal in dit geval voor een, een toekomstige vogelgids voor Suriname. Ik heb er op deze bladzijde al een uh, aantal gemaakt. Ik heb hier op mijn uh, computer heb ik een aantal uh, foto's van uh, Kingfishers uh, neergezet. Mm -hmm. Die heb ik dus van allerlei websites gehaald via Google uh, Images en zo. Je bent niet in Suriname geweest? Nee, ik ben niet in Suriname geweest. Ah, ik dacht dat je al die exotische reizen zelf maakte... Nee, dat is niet echt nodig. Uh, wat je ziet, dat geeft, draagt wat bij aan de indruk die je hebt en je vaak heb Je Krijg je ook inspiratie om te weten in welke houding dat je beesten moet uh, afbeelden. Maar het zien van een beest, dat brengt mij dan niet toe... om het dan op dat ogenblik ook te schilderen. Dan ga ik dus veel liever te werk naar aanleiding van die foto's zoals ik ze heb. Oh, dat is... En voor soorten die heel erg moeilijk gaan ga kijken in de... Een collectie van dode vogeltjes in, uh, in grote musea. En in mijn geval ga ik meestal naar Tring in, uh, in Engeland. Daar ligt de grootste verzameling dode vogels, Balgen, in, uh, in de wereld. Er liggen twee miljoen vogeltjes in Lade te wachten tot je ze opentrekt En dat is heel leuk daar in Tring, want er liggen ook de vogeltjes van kapitein Koek. Maar goed, je was met uh, ja. de Grey Kingbird. Wilde je net beginnen? Ja, en, en dan ga je ik heeft... altijd het eerste, het oogje ga ik schilderen... Ja. Dat is al, zelfs als ik daarna niks meer zou doen, maar dan vind ik het leuk dat hij alvast een beetje de wereld in kan <lacht> kijken. Dat tikken is het afschudden van het water, want je moet niet te veel water uh, aan je kwastje hebben. Ik heb hele dunne kwastjes ja, die vinden. vrij snel slijten, omdat ik, uh, vooral als je ermee over het papier heen en weer gaat, dan gaan die puntjes toch vrij snel bot van die kwastjes. Even een beetje zwart. En dan gaan we dan een heel klein dit stipje bovenin zetten, wat suggereert dat de zon erin uh, in wordt weerkaatst. Zie je heel klein bovenin. En dan, dan ga ik even het snageltje doen. Wat ik bij, tot nog toe altijd gedaan heb, is eerst alle schetsen van alle soorten uh, doen. Dus als dat klaar is, dan ga ik pas weer vooraan beginnen weer met alles te schilderen. En hoeveel soorten zijn er in Suriname? Ik dacht uh, in de orde van groot van 785. En dit is je de gids? Dit wordt de tiende. <laughs> je tiende vogelgids? Ja, ja. En allemaal gidsen die gaan over vogels in het buitenland. Ja. Wat is er mis met de Nederlandse vogels? Uh, er is helemaal niks mis mee. En ik zou het ook best heel graag willen doen. Maar... Ik denk niet dat men nog erg uh, geïnteresseerd is in, een, uh, in de zoveelste Nederlandse volgids. Terwijl er al zulke fantastische gidsen voor Nederland en Europa zijn. Eigenlijk Dat, uh, dat zou niet veel toevoegen. Dat, uh... En niet voor Suriname bijvoorbeeld? Daar is één gids voor. Maar die is al. Ik weet niet hoe oud dat hier is. Ik, ik pak ja? hem mee. Oké. Okay. Ja, want behalve hè, dat je ja. natuurlijk je werktafel hebt. Mag ik ja. even opzij? Nee, nee, nee. <coughs> Heb je hier ook Kasten vol met uh, vogelgidsen natuurlijk. Dat is deze. Bird of Suriname. Van uh, Haverschmidt. En die is uh, al... Even kijken voor... In 1968. Uh, er zijn ook bijna alle soorten in uh, afgebeeld. Maar zoals je kunt zien... is dat een, een uh, omvang en een gewicht dat je dat niet makkelijk mee de jungle rollen in zult uh, nemen. Mm. Waar ik naar streef is, naar het maken van gidsen... die je bij wijze van spreken in de broekzak van je safariboek kunt uh, steken. Precies. En je hebt meer gidsen gemaakt, hè? Zuid-Amerika, Afrika? Ja, de eerste over Oostelijke Afrika. En de tweede was een, een, een gecombineerde opdracht van de uitgever. Eentje voor Zuidelijke Afrika en eentje voor West- en Centraal-Afrika. Mm. Maar daarna heb ik ook voor dezelfde uitgever nog de vogels van Mexico en Centraal-Amerika gemaakt. En vorig jaar is door hem gepubliceerd... de volks van Nieuw-Zeeland, Hawaii en de Centrale en Westelijke Pacific. Ja, want dat is het gekke, hè? Je hebt zoveel gidsen op je naam staan, maar niemand kent je in Nederland. Nee, maar ik doe er ook niet zo heel veel moeite voor... om uh, Wij dan ook een grote bekendheid. Van de andere kant, ik heb eens uitgerekend dat er in de wereld... Van alle titels die ik gemaakt heb 73.000 exemplaren verkocht zullen zijn. Mm -hmm. En dat is, als je die gratis zou uitdelen, zo'n stapel, aan alle inwoners van uh, Alkmaar bijvoorbeeld. Dus er waren er nog maar weinig mensen die geen gids ontvangen zouden ja. ja. hebben. <laughs> dus ja. ik roep altijd, ik ben wereldberoemd, maar in een klein dorp. Maar tegenwoordig maak ik er van in een kleine, middelgrote stad. <laughs> Waar is het nou eigenlijk allemaal mee begonnen? Oh, al heel lang geleden in mijn. Uh, Jeugd ben ik als ik altijd met beesten bezig. Ja, ik zag hier al een boekje liggen. Hè? Ja. Het vogelbijbeltje. Ja, sinus kennen. Daar liep je als jongetje mee door de polder? Zo ongeveer, ja. ja. ja. Dat is gemaakt door hele beroemde Luin, Noel Dinsberg en meester D. Mooi. Hm. En geïllustreerd door Rein Stuurman. Ja. Het voorwoord van de schrijvers is van januari 1937, dus kun je nagaan. Dat is al bijna zo oud als ik oud ben nu. <laughs> en dat is nog steeds zou dat heel goed bruikbaar zijn. Die platen zijn echt niet slecht en zo. Maar ja, het bijzonder is, je, ben, je weet dus niet alleen veel van vogels... maar je kan ze dus ook heel mooi schilderen. Uh, heel mooi, heel mooi. Ja, kom op. Uh, je moet meer me zeggen dat ik een van de weinigen ben die het doet. En ik kan wel aardig schilderen, maar... Uh... En wat heb je ook altijd gedaan, van jongs af aan? Ik heb veel getekend en geschilderd. Ja, Kun je wat maar... laten zien? Even kijken, wat is dit? Een landschapje in Drenthe. Ja, augustus 76. Hier beren. een zelfportretje uit 75. Hm. <laughs> toen ik in Wageningen studeerde, toen heb ik eens wat ontwerpen gemaakt... voor muurschilderingen in de studentenkroeg. Wat heb je gestudeerd dan? Uh, Landschapsarchitectuur. En dat heb je ook gedaan jarenlang, maar ook al het getekend en geschilderd. Ja, want in dat vak kwam het wel samen. Waar ik erg van hou, is om uh, dingen te ordenen en toegankelijk te maken. Mm -hmm. uh, en het tekenen en het uh, werken met kleuren en vormen. En, uh, die die vogel schiet niet erg op, hè? Die uh, Surinaamse uh, vliegenvanger. Ja, Zo ja. moeten we eens even aan de slag. Uh, het is een beetje een saaie soort deze... want die heeft eigenlijk ofzaal, allerlei gradaties van grijs. Dat heeft hij een klein beetje een soort zormmaskeltje... wat vanaf zijn mondhoek over zijn oog tot over zijn oren uitsteekt. Dat zullen we dus eerst maar eens over zeggen. Er moet een bepaalde gradatie grijs voorkomen. De eerste oorstreek loopt onder het oog door... en dan zo naar zijn neus, gat en uh, mondhoek. Hoe vervolgens moet je eigenlijk nog voor deze gids? Ik uh, begin aardig op te schieten. Er komen 105 platen in. En dit is plaat 80, dus ik moet er hier nou nog 25 doen. Ik heb net gisteren 78ste plaat uh, klaargekregen. Dus daarmee was driekwart van de platen klaar voor uh, de gids. En hoe gaat je heten? Uh, Beurs zijn... of A nee, Guide to the Birds of Suriname. Van Berg van Perlo. Ja, iedereen kent je als. Beur van Perlo. <laughs> Beur van Perlo. Ik had mijn eerste gids ook graag Beurs, Bird Guide of Eastern Africa genoemd. Maar de uitgever van dat maar niks. <laughs> We hoorde de mazorica in B-klein van de Poolse componist Frederik Chopin... uitgevoerd door de pianist Idy Beret en uh, de uh, Ber van Perlo. U hoorde net de reportage van Jeanette Paramoor op onze website... vroegevogels.varen.nl ziet u Ber van Perlo aan het werk aan zijn uh, vliegenvanger. Dit is het Vroegevogels nieuwsoverzicht. Twa 11.400.000. Nog nooit werden er in Nederland zoveel varkens gehouden als nu. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal dieren steeg voor het zevende jaar op rij terwijl het aantal varkenshouderijen afnam. Opmerkelijk. Op een doorsneebedrijf worden nu ruim 1900 varkens gehouden tegenover 1700 een jaar eerder. Over megastallen gesproken, afgelopen vrijdag kwam de commissie alders nog met een rapport over de toekomst van de veehouderij. De voormalig PvdA-politicus leidde de afgelopen maanden een maatschappelijke discussie met de veelzeggende naam Dialoog Megastallen. Zowel burgers, veehouders, wetenschappers als bestuurders deden eraan mee. Conclusie van het rapport... De veehouderij moet de komende jaren verduurzamen. Toch is hiermee niet alles gezegd, want hoe de veesector duurzaam moet worden... dat laat de commissie over aan het kabinet. En of hiermee ook een einde komt aan de megastallen, tja, dat is de grote vraag. De motorzaak. Ja, Johan van Lassen is buiten nog bezig met het snoeien van de appelbomen zo te horen. Deze week is de grootste Europese biodieselfabriek Neste Oil in Rotterdam in gebruik genomen. De fabriek gaat 800.000 ton biomassa per jaar verwerken, waarvan de helft uit palmolie bestaat. Duurzaam geproduceerd, zegt Neste Oil, maar daar zijn veel organisaties het niet mee eens. De Maleisische palmolieleverancier van Neste Oil, YOY... IOI, ligt al een tijdje onder vuur vanwege wetsovertredingen, fraude en ontbossingspraktijken. Ja, why oh why zou je je dan afvragen ja, ja. inderdaad. Voor SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen reden genoeg om er maandag Kamervragen over te stellen. Bijvoorbeeld of het kabinet wel op de hoogte is van deze dubieuze certificering. Paulus Jansen. Nou, ik denk dat staatssecretaris, staatssecretaris men dat best wel weet. Maar ja, die verenigde dominee en uh, de kopman zichzelf... En Nederland heeft natuurlijk ook heel veel belang bij dat wij eh, graag willen dat allerlei eh, eh, importstromen van biomassa via Rotterdam lopen. En dit is een hele grote. Ik betwijfel ook heel erg of eh, palmolie op deze schaal importeren, of dat überhaupt eh, duurzaam kan. We hebben afgelopen twee jaar hebben we, eh, twee keer gesproken met eh, groepen bewoners uit eh, die gebieden. En die verklaren ons dat eh, die palmolieplantages gepaard gaan met grootschalige kap van, uh, van Oerwouden. Met het aantasten van de rechten van de oorspronkelijke bewoners. Kortom, 400.000 ton, dat is er al wat. Uh, daar moet je heel erg mee uitkijken. Het is wat ons betreft uh, heel ongewenst als er uh, financiële steun zou worden gegeven aan het uh, meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Of het importeren van uh, vloeibare uh, biomassa, zoals palmolie. Uh, het kabinet zet daarop in, maar wij vinden dat een hele slechte strategie. Ze kunnen veel beter hun geld zetten in uh, echte innovatieve technieken als zonne-energie of wind. De, de olieramp in de Golf van Mexico een jaar geleden krijgt nog een staartje, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Teerballen, die onlangs door de tropische storm Lee aanspoelden op de kust, hebben dezelfde samenstelling als die van een jaar geleden. Olieresten blijken dus helemaal niet zo snel af te breken als veel wetenschappers ons willen doen geloven. Dat zou betekenen dat de olieresten die op de zeebodem liggen nog steeds een gevaar kunnen vormen voor het ecosysteem nieuwe natuur. Een plantje met de tot de verbeelding sprekende naam hennepvreter is na 83 jaar weer terug in Nederland. De parasitaire plant werd ontdekt in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht. De hennepvreter komt vooral op op, ja heel verrassend, hennep, maar is ook te vinden op tabak en de tomaatplant. Sinds de grootschalige tabakstilt in Nederland verdwenen is, was de plant niet meer gesignaleerd. Beestachtig. Er was veel te doen over de verhuizing van vier Dassen afgelopen januari. Van Ede naar de Achterhoek. De gemeente Ede was al drie ton kwijt aan onderzoek en aanpassing vanwege de Dassen. En de verhuizing kostte ook nog eens zo'n 10.000 euro. Maar ja, je hebt wat over voor die beestjes, of niet? De Dassen werden na de verhuizing door onderzoekers van Alterra gezenderd... en na drie maanden vrijgelaten. Maar helaas, twee Dassen zijn al dood... Waarschijnlijk overleden aan landbouwgif dat bedoeld was om andere dieren te weren. Dit roept de vraag op of het wel zinvol is om dassen te verhuizen naar een andere plek. Begin volgend jaar krijgen we van Alterra het antwoord. De zee. Als het om de paring gaat, dan neemt het inktvis mannetje het niet zo nauw. Sterker nog, hij grijpt wat er voorhanden is, zelfs andere mannetjes dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters. Bij de paring zetten inktvismannetjes hun spermapakketjes af op de huid van een vrouwtje. Maar ja, in de diepzee is het aarde donker en zijn soortgenoten dun gezaaid. Het zal dus wel een overlevingsstrategie zijn onder het motto... niet geschoten, altijd mis, paart het mannetje met elke inktvis die die tegenkomt, man of vrouw. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Deze ochtend kondigde ik al het muziekje af, het heette uh, Walking the Dog. En nu was het A Stroll in the City, een wandelingetje door de stad... uit de suite City Scenes van de Amerikaan Terence J. Thompson. Hoe leggen wij Nederland vast voor toekomstige generaties... NL in beeld is een project van Jan van der Straten. En het is de bedoeling dat elke vierkante kilometer van Nederland... dat wordt een kilometerhok genoemd, zo'n vierkante kilometer... gefotografeerd wordt. Met dat fotograferen en inzamelen zijn ze nu een aantal maandjes bezig. Alleen zijn het er nogal wat vierkante kilometers. Gelukkig doen fanatiekelingen als Harry Muurmans mee. Verslaggever Rolf Hartogensis zoekt met hem... naar de nog te fotograferen kilometerhokken. heb je een kaart... Dat, is, dat, dat zijn niet alle punten op die ik gedaan heb. Maar dat geeft wel een, eventueel een overzicht waar ik overal geweest ben. Toen... Oosterhout, daar zitten we nu? Ja, in Oosterhout, daar, daar woon ik. En toen ik uh, me aangemeld heb, ben ik begonnen in de buurt van Oosterhout... In, bij Den Hout, om daar uh, eens te gaan kijken in dat veld hier... Uh, welke punten zou ik nou kunnen doen. En langzaamaan ben ik toen naar beneden toe gegaan Naar Teteringen, Breda. En naar het westen toe. Hoeveel in en, totaal al? Ik heb intussen heb ik 183 kaartvierkanten gedaan, of kilometerhokken gedaan. Harry Muurmans, liefhebber? Of ik zie hier 183 punten? Bijna, bijna fanatiek sinds dit voorjaar. Oh, ja, oh, ja, niet fanatiek, maar ik, ik vind het gewoon ontzettend leuk werk om te doen. Ik ben intussen uh, gepensioneerd, dus uh, ik, ik rij wel wat rond. Dat vind ik wel leuk. Nou, laten we het gaan doen dan toch? Ja, dat is goed. Uh, ik heb hier nog een punt. Dat, uh, dat wil ik dan gaan fotograferen en dan, uh, ja, dan, dan zullen we spullen in de auto laaien en dan, uh, dan gaan we op pad. Ik trek even mijn uh, geel veiligheidsjackje aan. Dat heb ik in de auto. Dat moet ik even pakken. Want Het is toch vaak zo dat uh, het verkeer natuurlijk voorrang heeft op de fotograaf. Uh, waar gaan we staan? Nou kijk, het daadwerkelijke punt, ik heb hier het kaartje. Dat bevindt zich uh, hier achter in het bos. Hier rechts achter ons? Hier rechts achter. Daar kunnen we nu naartoe lopen, maar het heeft is om dat te gaan fotograferen. Want je ziet niks, het is alleen maar bomen. Dan heb ik een punt gevonden hier waar we nu daadwerkelijk staan op deze T-splitsing. Waar inderdaad een groot deel van het landschap te zien is. Dan pak ik mijn kaart. Deze weg die loopt niet paal noord, dus ik moet eigenlijk... Een beetje oriënteren, zo neer. Dan staat hij op het noorden. Dan begin ik altijd op het westen te fotograferen. Wacht, hier heb ik het noord. Dit is West. Zo. Dan zie ik aan de verdeling. Ik zet hem horizontaal het foto's toestel. En ik maak de eerste foto naar het westen van dit gebied. Fietser in beeld. Oh, ja, wel de... even terug! Nee, nee, nee, Maar is, is dat erg, stel dat er een fietser in beeld is? Nee hoor. Soms kan je, je dat niet... Stel daarachter komt de fiets aan. Dan kan ik hier wel wortelsen tot die eindelijk hier is. Dan fotografeer ik gewoon. Niet zo van dichtbij. Dan laat je natuurlijk voorbij gaan. Even kijken, Dan gaat die... Uh, Even polarisatiefilter een beetje bijdraaien. Zo. Oh, het is ook wel voor de mooi. Ja. Dat was Noord... Jan van der Straat, initiatiefnemer van NL in beeld. Ongeveer 35.000 kilometer hokken hebben we in Nederland. Die moeten allemaal gefotografeerd worden. Waarom ook alweer? Een heel scala aan argumenten. Het eerste is, wat je niet vastlegt, bestaat niet. Twee is, het landschap is geen constante. Dat verandert in de loop van de tijd. Als je op het topografische kaart van 1930 gaat kijken... en ga je gaat enigszins strak je voorstellen hoe het landschap er toen uitzag. Ja... Dat geloof je bijna niet. Zo snel verandert dat. Dus wij willen ook die verandering graag vastleggen. Daarvoor moeten 35.000 uh, verschillende plaatsen eigenlijk gefotografeerd worden. Hoeveel hebben we er tot nu toe? Uh, dat zijn er 15 procent. Dus uh, dat is uh, 6.000 hokken uh, zijn gefotografeerd. Maar NL in beeld, dat wordt een staalkaart van 2011. Dan moet het niet te lang duren voordat we al die foto's bij elkaar hebben. Nou kijk, uh, hoe meer fotografen dat we hebben, hoe sneller dat er gebeurd is... En het zou heel fijn zijn als we er een heleboel bij kregen. Er werken ongeveer 600 fotografen mee. Dat is natuurlijk al een heel substantieel aantal. Is dat. Maar iedereen is meer en meer dan welkom. En dat was Zuid. Punt gedaan. Kaartvierkant. Even kijken welke hebben we nou gedaan. Dat was... Andere kaart erbij. Dit was kaartvierkant vierkant 114, in de gemeente Oosterhout. En je denkt nooit, dan sta ik daar in mijn gele hesje met mijn fonkelnieuwe camera, hang ik half in een boom. Wat ben ik nou eigenlijk voor, een maloot? Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee, nee. Ik, dat gele hesje heb ik niet altijd aan. dat heb ik maar aan als ik op, op kruisingen sta of op gevaarlijke situaties. Oh, ja. Maar als ik zo ergens in het land ben, dan trek ik natuurlijk geen geel hesje. aan. Maar dan vliegen alle vogels weg, die schrikken daarvan. Maar nee, ik, ik voel me echt geen maloot. Nee, zeker niet. Gelukkig maar. De kilometerfoto's van Rolf staan op onze site: vroegevogels.vara.nl. En daar vindt u ook een linkje naar het project NL in beeld. Als u misschien zelf ook eens een fototje wil schieten. Vooral mensen uit Friesland, hallo daar in Friesland, krijgen bij deze een oproep, want daar lopen ze nogal achter. De bal uit de pianosuite Jeu d'Enfant van Georges Bizet. Het was een uitvoering door Katja en Marielle Lebeck. Het kabinet doet niet genoeg om haar doelen te halen. op het gebied van milieu, klimaat en natuur. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Tegelijkertijd wordt er zo'n 75% bezuinigd op de natuur. En hoe gaat het ook alweer met het klimaatprobleem? Daar hoor je dit kabinet nauwelijks over, directeur Maarten Haaier van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, die 75 bezuiniging op natuur. Hè? Aan het begin van dit kabinet dachten we 60 en Dat vonden we al veel. Dat vonden we al veel. ze nou, is eens even heel goed naar die miljoenennota gekeken. 75 ja, de, de Wat betekent is... dat? Ja, dat betekent natuurlijk heel erg veel. En uh, vooral uh, is het ingewikkeld. Want Nederland heeft natuurlijk allerlei internationale verplichtingen. Die moet je wel zien na te komen. Dus er wordt eigenlijk een uh, wissel getrokken op wat de lagere overheden hier ook uh, nog in gaan steken. Maar kan het uiteindelijk dat Europa zegt, nou nee, die vijf, Nederland die 75 procent, dat, dat, dat gaan jullie niet doen. Want dan, uh, dan gaat het allemaal niet lukken wat we van plan zijn in Europa met natuur en milieu. Nou ja, Europa moet natuurlijk altijd kijken of landen hun verplichtingen wel nakomen. En uh, Potocnik die, die is daar nogal opgebrand om te zorgen dat landen dat inderdaad doen. Dus even afwachten wat, wat, hoe hij hierop reageert. Maar is dat iets wat we achteraf gaan merken? Dat we dan opeens allerlei boetes krijgen? Of is het iets wat ze wat, wat meteen gaan merken? Nou, kijk, het is voor welk jaar je je uh, ergens op hebt vastgelegd. Dat is natuurlijk van belang. En uh, in, uh, in Nederland hebben we zelf ook een heel ambitieus natuurbeleid, natuurlijk, met de ecologische hoofdstructuur. En uh, ja, die wou we af hebben. Um, en ja, je kunt misschien daar ook wel weer bedenken. Misschien is het niet zo heel erg als hij wat later af is. Dus daar zitten nog wel wat rek in. Want dat is nu afgelopen week ook besloten tussen uh, Henk Bleker en uh, de provincies. En, een bestuursakkoord op het gebied van uh, natuur. En ook die EAS werd, werd daarin uh, uh, meegenomen. Um, ja, kort gezegd: EAS gaat, wordt, gaat terug van 700.000 hectare naar 600.000. En hij mag af zijn in 2021. Ja, en dat was 2018. Ja. Uh, wat vindt u ervan? Nou, we hebben al eens uh, berekend uh, dat, je dan, uh, dat het moeilijker is om je doelen te halen. Uh, maar ik denk dat het tijd is om eens heel goed na te denken... over je lange termijn doelen met je uh, natuurbeleid... Um, ook in het licht van die klimaatverandering. Ja, je moet het toch dynamiseren. Je moet beter nadenken over wat je echt wilt behouden. Wat in uh, internationaal verband uh, uniek is. En daar dan ook uh, heel erg op inzetten. Dus dan, dan moet je eigenlijk ook in Europa nog wat nadenken. Wat je, wat je doelstellingen zou moeten zijn. Want ja. Nederland heeft natuurlijk voor de vogeltrek een hele bijzondere verantwoordelijkheid. Maar ook voor bepaalde landschappen die met onze delta te maken hebben. Zoals de slikken, schorren, die hele duinerij, de Waddenzee, de zuidwestelijke delta. Daar zitten, zitten echt unieke Dingen in die je nergens anders hebt. Ja, en De afspraak was dat de biodiversiteit, die in Nederland niet al enorm is in vergelijking met andere Europese landen, ook niet terug zou mogen lopen. Gaat dat, gaat dat lukken met een kleiner wordende ecologische hoofdstructuur? Uh, nou, wij denken dat die uh, arealen, uh, dat je eigenlijk veel beter moet nadenken hoe je dingen bij elkaar uh, brengt. Dus als je het robuuster maakt die natuur, als die gebieden wat groter zijn... als er wat minder uh, verstoring is bijvoorbeeld door de landbouw, uh, de emissies van de landbouw... dan kan je, uh, kan je een heel end komen. Uh, maar goed, dat, uh, dat moeten we nu wel even heel goed gaan bekijken hoe ze dat willen doen... Uh, Eerder hebben we eens in een balans gezegd dat bijvoorbeeld het Rijk had altijd die ruilgronden... die nooit zijn ingezet om die grotere natuurgebieden te realiseren. Dus ruilgronden waren gronden die je aan boeren kon geven... die eigenlijk midden in een natuurgebied bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf hadden... wat allerlei consequenties had bijvoorbeeld voor het grondwaterpeil. Ja, maar als die, je die zouden nu ingezet Als je die uit gaat plaatsen. Maar goed, dat, is, dat zijn van die dingen, dat veronderstelt best veel bestuurlijke moed. Want ja. dan moet je dus actief mensen... Van hun met een bedrijf gaan verplaatsen. Ja. Uh, afgelopen week brachten jullie verschillende rapporten uit. Uh, onder andere over hoe Nederland klimaatbestendig uh, moet worden. Uh, over de biodiversiteit in de RS spraken we net kort. Een ander advies van jullie gaat over het gebruik van zoet water. Zo zou je het waterpeil in het IJsselmeer niet hoeven te verhogen met anderhalve meter. En dat was een aanbeveling van de commissie Veerman. Uh, een paar jaar geleden. Uh, om water op te vangen. En jullie zeggen dat hoeft niet als we het water uit de Rijn. beter gebruiken. Ja. Ja, dus Hoe zit dat? De commissie Vierman heeft natuurlijk die klimaatverandering op de kaart gezet en vooral dat Nederland daar heel actief mee aan de gang moest. Daar is het Delta-programma gevolgd wat dat gaat uitwerken. Met grote ingrepen, hè? dijken verhogen. Ja, en, ja. en, en, en ook met, met veel meer zekerheid over wat er op ons afkomt dan, dan, dan wetenschappelijk verantwoord was. Nou, een van die zaken die heel prominent in dat rapport stond, was dat IJsselmeer. En dat heeft natuurlijk enorme cultuurhistorische impact. Hè. Als je daar de dijken over het ...hele IJsselmeer zou moeten verhogen. Dus we zijn er dus aan gaan rekenen, waarom moet dat eigenlijk? Nou, dat moet omdat het noorden in een droge tijd zoet water nodig heeft... ...voor de landbouw en, en andere uh, zaken. Maar hoeveel heb je dan eigenlijk nodig? Toen hebben we eens gekeken, ja, waarom zou je dat met dat pijlophoging uh, aan willen pakken? Want de facto stroomt 80% van het zoet water... Naar de nieuwe waterweg. En dat is eigenlijk vooral om de verzilting daar tegen te gaan. Dus toen hebben we hebben eens gekeken, zouden we die verzilting bij de nieuwe waterweg op een andere manier tegen kunnen gaan? Bijvoorbeeld door een drempel in te leggen. Of door wellicht te zeggen, waarom sluit je die nieuwe waterweg niet af? Eh, dat is nou heel theoretisch allemaal. Maar, eh, nou, misschien tot... dat vissen dan niet meer van zee naar binnenland kunnen zwemmen. Uh, nee, willen? precies. Maar daar kun je dan wel toch wel weer oh, een ja. oplossing voor voorzien. <laughs> ja. eh, um, en blijkt dat als we daar iets veranderen, dan heb je die pijlophoging niet nodig. Dan zou je een soort flipper bij het kanaal kunnen maken, waarin droge tijden er meer water naar het, naar het noorden stroomt. Dus. Uh, door heel hoog op dat systeemniveau van het water te kijken... komen we met ja, toch een vrij belangrijke ja. nieuwe oplossingsrichting. Ja, en, en jullie conclusie dat het kan anders. Niet nodig om dat IJsselmeer anderhalve meter te verhogen... en een enorme dijken erin aan te leggen. Ja, voorlopig ja. absoluut niet. Ja. Dan nog een onmerkelijk bericht afgelopen week van ING Bank. Uh, met een, een verhaal, we moeten fors investeren in duurzame energie. Als we op deze manier doorgaan, redden we de doelstellingen niet. En de doelstelling is in 2020 14 procent aandeel duurzame energie. En ING zegt moeten 100 miljard investeren de komende tien jaar. Ja, dat is heel interessant. En ik vond het ook heel interessant te zien hoe er in de volkskant op werd gereageerd. De suggestie uh, dat dat allemaal slecht getuimd was. Want wie heeft er dat nu ja. over? Ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat wat dat heel belangrijk is... wat je hier uh, van een signaal krijgt van ING... Je, moet, je zit in een economische crisis, die is dieper dan we, dan we uh, willen weten. Maar je moet die economie die je weer op gang krijgt... die moet je eigenlijk op een nieuwe basis op gang krijgen. En die duurzaamheid die zou daar gewoon een fundamenteel onderdeel van moeten zijn. Dat is de uitdaging. En die fixatie allemaal op 2020-doelen... dat is echt niet een verstandige strategie. Want tot 2020, als je daarop gaat optimaliseren... dan ga je kleine dingetjes doen. Je moet denken: wat willen we in 2040 hebben? En dat is ook van belang, omdat anders die banken... ING dus ook, die heeft ook een eigen belang hier... die willen die projecten niet die willen daar niet in investeren. Dus die overheid, die moet zekerheid bieden op langere termijn dat ze serieus werk wil maken van die reducties die nodig zijn voor die klimaatverandering. Ja, maar maar het deze... is zo gek, ja, want dit weten we al jaren en toch lijkt het alsof we niet verder kijken dan de neus lang is. Hoe kan dat toch? Nou, het interessante vind ik dat er zoveel druk uit, uit, de, uit de economie eigenlijk komt. Dus nu weer van het bedrijfsleven. Ja. Ja, dus die, die uh, zijn eigenlijk veel minder bang voor ambitieuze doelstellingen denk ik wel eens dan voor onzekerheid en voor voor knipperlicht beleid van de overheid. Dus de overheid heeft een hele belangrijke rol om, om duidelijkheid te bieden in dit. Maar voor. Eigenlijk hard op de deur geroffeld worden bij de overheid. En eh, nu komen we ook even op plan weer over de leefomgeving. Want jullie staan bekend hè, om jullie klimaatonderzoek, werken heel veel samen met het IPCC. Toen ook in, in aanloop naar Kopenhagen hoorden we veel van jullie. Eh, plannen over de, de, de, de stand van het klimaat en noem maar op. Klimaatbeleid staat sterk onder druk. Ja, en nu is het eigenlijk een beetje. Stil. We krijgen wel rapporten van jullie, maar het lijkt alsof jullie je vroeger voor dit kabinet veel meer profileerden als klimaatwaakhond. Hoe zit dat? Nou, het lijkt natuurlijk wel of niemand zijn vingers meer aan het klimaat durft te bronnen. Uh, maar die uh, Hoe de komt evidentie dat? voor die, uh, het is volledig gepolitiseerd, die discussie. Ik denk dat ook uh, de politiek er niet uitkomt, mondiaal. Uh, Kopenhagen, uh, daar hebben we het hier eerder over gehad, was toch een grote uh, deceptie. Uh, Mensen vergeten wel eens dat er ondertussen een hele hoop gebeurd is. Er is een klimaatakkoord van Kopenhagen. En, en als de landen doen wat ze hebben gedaan, kom je een heel eind in de goede richting. Ja, maar nu over een paar maanden gaan we met z'n allen weer naar Zuid-Afrika. Ja. Daar moet de, de, de, de, de, de opvolger van Kyoto bedacht en afgestempeld worden. Uh, ja, het, het is gewoon stil. Van het kabinet hoor je niks. Ja, en, nou, het is uh, nog veel erger natuurlijk, want Ban Ki-moon heeft al gezegd... dat hij daar niet te veel van verwacht. Hij is zo bezig met het management van verwachtingen. Uh, maar je moet aan de andere kant ook je realiseren... dat het klimaat minder wordt besproken... maar dat de vergroening van de economie veel meer wordt besproken. Ja. Dus daar zit even, het wel, en dat is wel van belang. Dus de, de, maar, maar nog even op, over het klimaat. He, he, hebben jullie ook van Den Haag te horen gekregen van... jongens, hou eens op met dat gezeur over dat klimaat. Verzin is wat anders. Nee, zo gaat het gelukkig. Ja. Doe het ja. maar over nee. water of over, uh, Nee, nee, nee maar kijk, uh, ik denk dat als je, als je kijkt uh, CO2... En beprijzen van CO2, daar is steeds grotere consensus over. Dus, uh, en dat, dat is veel belangrijker. Het gaat niet over het ministerie van Milieu alleen. Het gaat ook over het ministerie van Financiën. Het gaat over het ministerie van uh, Economische Zaken en uh, Innovatie. Ja. Maar het gaat toch ook om het bereiken van de Nederlandse burger? Die moet toch ook informatie krijgen? Die moet ook warm gemaakt worden voor die grote investeringen die er gedaan moet worden? Ja, en, maar. Als je dat alleen maar doet met een bericht van doem... en uh, dat ja. het allemaal te laat komt en te weinig is, ik denk dat dat niet werkt. Dus je moet het veel meer trekken in het idee dat, je, dat we dat kunnen. We hebben al eerder 80% reducties in de luchtverontreiniging gerealiseerd. We hebben een veel fijner klimaat gekregen zeg maar, qua luchtkwaliteit dan we eerder hadden. Zo moet je ook uh, positief met naar die klimaatverandering ja. uh, uh, kijken. Maar er is Anders dus geen briefje uit Den Haag naar Maarten Haaien gegaan van... Uh... Terug in je hok, die klimaatverhalen. Nee, absoluut niet. En, en voor de rest, ik vind het nogmaals veel belangrijker... dat je die structuurverandering pakt. Ja. En in dat opzicht is zo'n bericht van de ING toch ook wel uh, significant. Ja, dat nota zij zoiets zeggen. En niet alleen de Triodos Bank en de... Precies, ja. ja. Nog heel kort, we, we gaan dus naar Zuid-Afrika. Bank Immun is nu al schip. Ja, hij heeft het nog wel zin. Wat, wat, wat, wat nee, denkt het uh, planbureau? Ik zeg wel eens dat... Uh, we hebben altijd alles verwacht van die grote mondiale verdragen. En je moet dat zien als een schaakspel waarop je doorspeelt. Maar je moet andere borden openen, andere schaakspelen. En dat is bijvoorbeeld dat die industrie zelf aan de gang moet. En je moet ook heel goed in de gaten houden wat in China gebeurt en in India. En daar zien we dat die enorm veel meer CO2 emitteren. Want die economieën groeien heel erg sterk. Maar tegelijkertijd dat ze een groene economie op, uh, aan het tuigen zijn... waar je gewoon moet oppassen dat je niet wordt ingehaald. Want straks... Halen we niet alleen onze consumptiegoederen uit China, maar ook nog onze productiegoederen. Ja. Nou, dat weet iedereen, dat is niet goed voor de ja. handelsverlanders. Maar dus conclusie burgers en industrie en bedrijven willen wel, maar de overheid moet blijven aanzwengelen, toch? Die overheid die, die heeft als grote rol die duidelijkheid bieden dat ze op lange termijn daar echt serieus werk van wil maken. Anders gaat het niet lukken. Oké, okay. hartelijk bedankt. Maarten Haaier, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Wij gaan nog even snel terug naar onze Venolijn 035 6711 338 voor deze bijzondere melding. Met Martin Kroon uit Leiden. Ik zag vrijdagochtend twee futen balsen. Dat leek me wel heel erg vroeg. Ik keek met de vederkijken nog eens beter. En wat bleek: het was een oud fut samen met een bijna volgroeid jong die helemaal gelijk opgingen. Kopje omlaag, kopje omhoog, schudden met de kop, veren poetsen. Het was prachtig om te zien, maar het klopte natuurlijk niet. Ik dacht, is dit incest of is het imitatiegedrag? Blijkbaar beginnen de futen heel jong al met het geven van lessen in verleiding. Wat vinden wij Nederlanders de lekkerste groente? U kunt dat bepalen door uw stem uit te brengen via lekkerstegroente.nl. Het is een nek aan nek race tussen de spersieboon en de asperge. Dus uh, u kunt het verschil maken. Hè. Als ik lid zou zijn van de Nederlandse vereniging van, van aspergetelers... dan uh, zou ik het wel weten. Lekkerstegroente.nl. En wilt u kans maken op het nieuwe Darwin-boek? Uh, met daarin treden Midas op en Thijs Coltschmidt en Redner door geeft dan antwoord op de vraag hoe oud schatte Darwin de aarde? U kunt het horen in de reportage die op onze site staat. Nou, wij zijn er komende zondag weer vanuit het kapitol. Een mooie dag vandaag.